5 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goede middag. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Mag de minister-president naar de Olympische Winterspelen in Sotsi. Of kan die beter thuisblijven? Nu met Gert Kluk het NOS-journaal. Ongeveer een derde van alle gemeenten gaat nog niet meteen per 1 januari in de horeca controleren of de verhoging van de alcoholleeftijd wordt nageleefd. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Maar één op de tien gemeenten controleert meteen in de nieuwjaarsnacht... en deelt dan ook boetes uit. Vanaf 1 januari mag aan minderjarigen geen alcohol meer worden verkocht. Maar meer dan de helft van de ondervraagde gemeenten... hebben het beleid nog niet klaar. Voorzitter Snijders van het Genootschap van Burgemeesters. Ik ben zelf burgemeester van Haarlem. We hebben 24 handhavers die ook dus allerlei taken op straat doen. En die hebben we nu ook allemaal opgeleid. Maar in heel veel kleinere gemeenten heeft men dergelijke bijzondere opsporingsambtenaren niet. Dus daar is het probleem nou ja, veel nijpender eigenlijk aanwezig. Er zijn ook gemeenten die niet geloven in controles. Ze denken dat voorlichting en preventie werken, maar straffen niet. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid noemt het onbegrijpelijk... als gemeenten niet direct handhaven. Volgens STAP hebben ze ruim de tijd gehad om hierover na te denken... en toezichthouders aan te stellen. In het zuiden van Frankrijk hebben 100 agenten vanochtend invallen gedaan op diverse locaties in elf departementen. De operatie hield verband met illegaal verwerkt paardenvlees. 21 mensen zijn aangehouden. De politie vermoedt dat paardenvlees, dat niet geschikt is voor menselijke consumptie, toch in de winkels terecht is gekomen. Het gaat volgens Franse media om paarden die door de farmaceutische industrie zijn gebruikt voor onderzoek. En om dieren die van manesjes komen. Het vlees van deze dieren bevat mogelijk medicamenten, zoals antibiotica. Op de Harvard Universiteit in de Amerikaanse staat Massachusetts... zijn mogelijk explosieven gevonden. Op de website van Harvard staat dat er onbevestigde berichten zijn... over de vondst van explosieven op vier locaties. De vier gebouwen worden ontruimd. Er waren ook berichten over explosies... maar de universiteit spreekt tegen dat er ontploffingen zijn geweest. De partijen van het herfstakkoord zijn dicht bij overeenstemming... over een pakket aan extra bezuinigingen. Die moeten geld opleveren om de pensioenplannen van het kabinet... mogelijk te maken. De coalitiepartijen, VVD en PvdA en D66, ChristenUnie en SGP denken daar morgen een akkoord over te sluiten. Hoe groot het bezuinigingspakket is en waarop bezuinigd gaat worden is nog niet duidelijk. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig om de plannen te kunnen uitvoeren. Het lijkt er wel op dat een definitief akkoord over de pensioenen ook afhangt van de opstelling van pvda senator Duiverstein bij de stemming over het woonakkoord. Hij dreigt tegen te stemmen vanwege de verhuurdersheffing. Maurice Limmen wordt de nieuwe voorzitter van vakcentrale CNV. De 41-jarige Limmen was al sinds 2010 vicevoorzitter. Daarvoor zat hij namens het CDA in de Amsterdamse gemeenteraad. De laatste jaren was hij fractievoorzitter. Limmen volgt Jaap Smit op, die commissaris van de Koning in Zuid-Holland wordt. Smit was drie jaar voorzitter van de vakcentrale. De bekritiseerde gebarentolk bij de ceremonie voor Nelson Mandela... is in 2003 betrokken geweest bij de moord op twee mannen. Dat meldden de Zuid-Afrikaanse krant The Times en het persbureau EP. Een familielid en drie vrienden hebben tegen EP gezegd... dat de tolk deel uitmaakte van een groep die in 2003 twee mannen aanviel. De mannen zouden een televisie hebben gestolen. Ze kregen een autoband om hun nek die in brand werd gestoken. De kwestie heeft de Zuid-Afrikaanse regering in verlegenheid gebracht omdat de tolk in de directe nabijheid was... van onder andere de Amerikaanse president Obama. Het weer, ook morgen blijft het vaak grijs... met vooral weer in het noordwesten wat regen. Morgenmiddag wordt het zo'n 8 graden... en de wind is hooguitmatig uit uiteenlopende richtingen. Daarna blijft het zacht en wisselvallig. Vanaf donderdag is er ook wat zon. ANWB Verkeersinformatie, waan. Er is nog steeds weinig aan de hand op de weg, Bert. Het is duidelijk minder druk dan gebruikelijk. De langste file die staat dan nog op de A27... van Utrecht naar Breda, bij Lexmond, 5 kilometer. Er is geloot voor de Europese bekertoernooien. Voetbal is dat. Met de winnaar van de Theo Komen Award... dat is natuurlijk Andy Houtkamp. Gaan we dat zo bespreken. Warme winterweken bij Alping. Nu 15% voordeel op het Alpingassortiment. assortiment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 Houd laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Er is optimisme in Den Haag over het pensioenakkoord. Ja, we hebben weer een stap gezet. En uh, ik denk wel dat we er de komende dagen uit kunnen komen, ja. De Partij van de leider Diedrich Samson. Hij gelooft erin. We Zijn dus dicht bij een akkoord over het pensioenplan. De partijen van het herfstakkoord. Het kabinet wil de mogelijkheden om belastingvrij te sparen voor het pensioen beperken. Oppositiepartijen willen een beperktere verlaging. De maatregelen hebben gevolgen voor ons allemaal. Het kabinet wil miljarden besparen door het sparen van pensioenen te beperken. Daar gaan we eens over praten met Gertjan Dennekamp van de Economie-redactie. Gertjan, hoe gaan wij dat merken eigenlijk? Nee, het ligt er een beetje aan waar je bent in je carrière. Als je gepensioneerd bent, dan merk je er heel weinig tot niets van. Maar als je heel jong bent, dan word je hier uh, echt door geraakt door deze maatregelen, Want het betekent in feite dat je minder pensioen kunt opsparen. En om dat uit te leggen moeten we een klein beetje... onder de motorkap kijken van ons pensioenstelsel. Dat doen ja. we liever niet, maar het kabinet maakt het ingewikkeld. Dus daar moeten we toch iets van uitleggen. Licht de kap op. En uh, het kabinet wil dat we uh, iets minder pensioen gaan opbouwen. Ieder jaar betalen wij premie voor ons pensioen. Daar krijgen we een stukje pensioen voor. En... Ja, dat doe je 35 of 40 jaar lang. En zo ja. krijg je een redelijk pensioen uiteindelijk. Dan nou zegt het kabinet, dat stukje pensioen dat kan wel iets minder. Dat is nu 2,25 procent. En het kabinet zegt, nou, als we 1,75 procent opbouwen... dan is dat ook nog wel genoeg. De gevolgen daarvan zijn dat als je jong bent... dat dat ja, duizenden euro's per jaar kan schelen. Nu zegt het kabinet, dat is niet zo heel erg... want we gaan ook langer werken in de toekomst. Dus je spaart eigenlijk iets langer, je hebt meer je tijd, iets minder, maar je spaart ook iets langer, dus uiteindelijk kom je dan toch nog steeds op een goed pensioen uit en dat is het verhaal van het kabinet. En heeft dat gevolgen voor want in Nederland heb je niet één pensioenfonds, maar heel veel. Heeft dat voor alle pensioenfondsen gevolgen? Nee, niet in dezelfde mate, want je hebt ook heel veel werknemers die al nu niet aan het maximum zitten, dus als dat maximum omlaag gaat, dat ze daar niet door geraakt worden. Dus iedereen moet echt informeren bij zijn pensioenfonds wat de gevolgen zijn voor ieder individueel... Eh, afhankelijk van het percentage wat er uitkomt... Hè, want dat is nog in onderhandeling... Maar uh, uiteindelijk zal deze maatregel misschien voor de helft van de werknemers... echt direct consequenties hebben. Ja, en de pensioenfondsen zelf, wat vinden die ervan? Nou, die, uh, uh, die zijn toch nog wel aarzelend. Uh, die zeggen wel, wat er nu uit lijkt te komen is beter dan wat er uh, lag. Hè. Het kabinet wilde naar 1,75 procent. De oppositie vond dat te veel. Dus dat percentage gaat iets omhoog. We worden nu een percentage van 1,87, 1,90 uh, procent. Nou, Dat is in ieder geval dat je meer pensioen kunt opbouwen dan het kabinet. Aanvankelijk wou toestaan. Maar toch is er nog wel aarzeling, omdat um, ja, bijvoorbeeld het kabinet ook wil dat boven de 100.000 euro aan inkomen, niet meer pensioen opgebouwd kan worden. En er waren ook ideeën om dat bedrag omlaag te brengen. Nou Daar is zorg over of dat er nou wel of niet uh, uit gaat komen. En een ander punt is dat het kabinet eigenlijk, en ook de oppositie, de fondsen wil dwingen om minder premie te heffen. En daar uh, denkt men van, bij de pensioenfondsen, dat het eigenlijk geen goed idee is. Ja, maar gaan we er wel ook iets in onze portemonnee van uh, merken? Want als je gaat uh, uh, rommelen aan, uh, aan die cijfers, zal ik maar zeggen, dus minder afdracht, ja dan merk je er toch iets van in je eigen beurs? Ja, dat is is ook de redenatie van het kabinet. Die zegt, als je minder pensioen mag opbouwen... dan moet je daar dus ook iets minder voor betalen. Nou, dat levert dat je meer in je portemonnee houdt. Want dat gaat niet naar je pensioen. Dus dat kun je aan andere dingen besteden. Dat is goed voor het kabinet, want die zegt... oké, okay, dat blijft dan bij je bruto salaris. Dus gaan we belasting overheffen. Dus ja. de helft is van ons. En de andere helft mag je houden. En dat is dan ook nog goed voor de economie. Want dat is dan ook de bedoeling dat we dat gaan uitgeven. Dus dat is een impuls aan de economie. Dat is allemaal waar, zeggen de pensioenfondsen. Maar aan de andere kant, die premie die is niet alleen afhankelijk van het pensioen dat je opbouwt... maar er zijn heel veel andere factoren. Nemen we heel veel risico met het geld te beleggen... of doen we dat juist niet en zijn we heel conservatief in onze beleggingen... dan zou je eigenlijk meer geld in die pot moeten stoppen. Dus zeggen de uh, pensioenfondsen, die vragen zich echt heel erg af... of de bezuiniging die het kabinet hiermee denkt te bereiken... die 3 miljard, dat is een ongelooflijk groot bedrag... of die wel bereikt gaat worden op uh, deze manier. Maar we zullen komende dagen meer horen over welke percentages er nou uitkomen. Precies, want uh, er schijnt wel een akkoord te zijn, maar ook weer nog niet weer helemaal. En komende dagen, dinsdag, woensdag, weten we de details. Dankjewel voor dit moment. Gert-Jan Dennekamp was dat. Blijf in Den Haag, want uh, de Tweede Kamer debatteert al de hele dag over de bijstandsplannen van Partij van de Arbeid. Staatssecretaris Jetta Kleinsma. Het kabinet wil dat de 400.000 Nederlanders met een bijstandsuitkering meer gaan bijdragen aan de samenleving. En daarom worden de regels aangescherpt. Maar de staatssecretaris wil uitkeringssch niet alleen achter de broek zitten met sancties. Ze willen ook dat gemeenten maatwerk gaan leveren... aan de bijstandsgerechtigden. Het grote goed van de wet werk en bijstand... is nou juist dat gemeenten altijd kunnen bekijken... Uh, welk mens zit er nou tegenover me. Want als iemand echt helemaal aan lage wal is... Ja, dan ga je daar natuurlijk maatwerk op toepassen. Dus daarom zit die mogelijkheid ook in de wet... dat maatwerk altijd recht overeind blijft. Dus het is en-en, zou je kunnen zeggen. Nee, Joseph, Josephine Trehi, welke mensen zitten er tegenover jou? Want jij bent bij bijstandsgerechtigden die een cursus volgen. Ja, nou en dat, dat twijfelen, de, de meningen verschillen hier nogal, hoor, over die plannen van de staatssecretaris. Aan de ene kant, sommigen zien dat vrijwilligerswerk best wel zitten. Hè. Die hebben wel zin om weer aan de slag te gaan. Maar uh, als het gaat om die sancties of die strengere regels, dat is toch wel pittig. Hier zitten nog een paar deelnemers aan een kopje koffie. Mevrouw, um, hoe lang zit u al in de bijstand? Nou, ik zit al een aantal jaren in de bijstand. En dat uh, is niet makkelijk, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik heb nu natuurlijk ook een bepaalde leeftijd dat je niet meer uh, ja, aan het werk komt. We doen tegen de 60 gaan lopen en dan nog een maand vinden, dat uh, is momenteel helemaal niet meer uh, aan de orde nu. En komt u rond iedere maand? Nou, het is niet makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, je kan bepaalde dingen kan je dus niet doen, uh, sporten bijvoorbeeld, iets wat je dan. Uh, wat ik graag zou willen doen, dat zou zwemmers kunnen zijn. Maar ja, dat kost ook geld. Ja, en wil je eens uitgaan. Ja, daar zijn niet de, de mogelijkheden. Die heb je dan niet als je in de bijstand zit. Wat vindt u ervan dat de staatssecretaris nu de bijstand aanpakt? Nou, kijk, ik uh, vind die sancties, die vind ik veel te zwaar. Ik bedoel, je moet kijken naar de mens. En achter de mens, wat, wat, uh, wat er aan de hand is... Daar moet je naar kijken en je moet niet zeggen van drie maanden dan ineens geen uitkering meer. Dat, uh, die zijn te zwaar, die sancties. Dat, uh, dat moet van de baan, vind ik zelf hoor. Nou, hetgeen waar ik aan denk is als de staatssecretaris zo graag ons dan wil straffen... door onze uitkering in te houden, dan zal de schuldhulpverlening wel erg snel op een hoge pijl komen. Want als iemand zijn huur niet meer kan betalen als ziektekostenverzekering... Dan, uh, is dat niet dat dat ons uit de put gaat helpen. Dat werkt ons alleen maar dieper in de put. En dan ben ik bang dat we allemaal achter, achter, achterstand krijgen met dingen... en dat we alleen maar een inhaalwedstrijd krijgen. En dat is niet echt fijn om ons dan te stimuleren... Waar jongens, geitsleuks doen of geits aan, aan de bak doen. Voelt u zich aangevallen door die plannen? Ik denk dat dat gewoon problematisch gaat worden. Want mensen hebben het al benauwd en moeilijk... om de eindjes bij elkaar te krijgen. En ik heb zelf nog twee kinderen uit een gescheiden huwelijk, maar... Het is al moeilijk, want ik kan al niks extra's doen. Dus er zijn geen cadeautjes voor de kerst. En zo ga je maar elke keer verder. Dus ik wil ook zo'n Amsterdamse bonus van een paar miljoen. Dank u. Dat wou ik toch even kwijt. Ja, dank u wel. Gerald Nieuwboer is de cursusbegeleider hier. Toch al heftig wat die mensen vertellen? Hè? Nee, absoluut. absoluut. Um, kijk, belangrijk is met deze mensen dat je absoluut vanuit maatwerk ze, ze ontmoet en ziet. Hè? En aandacht is daarin belangrijk. En dan krijg je ook helder als mensen zich niet houden aan afspraken. En dan kun je ook zeggen, na nou drie keer niet nakomen... dat er een gepaste sanctie is. Alleen, maatwerk moet gewoon bovenaan staan. Dan wordt ook helder wat er achter die mens zit... waarom waaronder dingen gebeuren die gebeuren. En daar gaat het om. Als ik iemand drie keer niet kom, dan ga ik ook bellen. En dan ga ik ook afstemmen met de sociaal dienst. Wat gaan we nu doen? Dan komt er een drie gesprek? En dan zie je als je vanuit vertrouwen mensen benadert, en ik doe nu 30 jaar dit werk, en 99,9% zijn gewoon mensen die ook willen. He? En daar zijn we een gedeelte misschien niet eens En daar ben ik het met je eens. Dan moet je sancties uh, hebben, want er zijn grenzen. Maar je vindt het goed, de plannen van de staatssecretaris? Nou, uh, goed. Het gaat om wanneer je ze toepast en niet toepast. Hè. Dus wat ze, maar deze wat... meneer maakt zich ergens zorgen. Ja, dat snap ik. Want het gebeurt natuurlijk uh, dat mensen uh, zonder al te veel situaties... dat er wordt, wordt een actie wordt ondernomen door iemand een achterstand krijgt. En dan moet je inderdaad weer heel veel werk om iemand daar weer uit te krijgen. En wat ik tot nu toe zie van de gevallen is 9 van de 10 keer zou ik denken van nou dat had ook anders gekund. Iemand mag ook leren. Je hebt een incident. Iedereen kan een keer een stap, een fout maken. Maar je moet gaan kijken naar patronen bij mensen. En dan de ontmoeting en een gesprek aangaan. En niet alleen maar zacht maar ook confronterend. Daar gaat het om. Maar Dat is wat u hier ook doet. Bent u niet bang dat uw eigen cursus wordt wegbezuinigd eigenlijk? Dat ga ik weer wat anders doen. Ik vertrouw erop. Er, altijd... er is zoveel te doen, zeker in deze tijd. Bert, straks na Sessen. ga ik kijken naar hoe het is in het dagelijks leven als je in de bijstand zit. Horen we dan weer Jozef in Trehi. Eerste verkeersinformatie, en dan gaan we naar Weinand Bij de ANWB en Weinand, het is nog steeds rustig? Ja, de op de weg lijkt de kerstvakantie al begonnen. Bij Amsterdam staan nauwelijks files, bij Rotterdam en Utrecht... een aantal dagelijkse, maar lang zijn ze niet. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn... is nu wel een vrachtwagen gestrand bij Barneveld. En daar staat drie kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. Moet premier Rutte naar Sochi? Dit weekend maakte Frankrijk bekend... dat president Hollande niet afreist naar de winterspelen. En eerder werd al bekend dat de Duitse president president Gauk en eurocommissaris Redding niet naar Rusland gaan. Alle drie kunnen ze zich namelijk niet vinden... in de Russische mensenrechten-situatie. We vragen vanmiddag een aantal organisaties om advies. Eerder hoorde u al Boris Dietrich van Human Rights Watch. Nu het woord aan Gerard Dielissen, directeur van Sportkoepel NOC NSF. Goedemiddag, meneer Dielissen. Goedemiddag. Lijkt het uh, u een goed idee, uh, net als meneer Dietrich... dat de premier en de koning niet naar Sochi gaan... maar dat we een lagere afvaardiging uh, sturen? Wat vindt u? Uh, nou ja, ik kan, in dit geval kan ik uh, de koning nog uh, de premier adviseren... want daar ga ik niet over. Ze zullen daar hun eigen afweging over moeten maken. Maar wat ik wel kan zeggen, dat ik het... Uh... Ja, ik zou het jammer vinden als ze niet zouden komen. Uh, he, want ze zijn natuurlijk van harte welkom. Want dat is goed voor onze ploeg, goed voor de moraal. He, als de koning uh, naar de winterspelen komt. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de premier. Ja, maar Dietrich heeft daar een ander argument bij. Hè? Hij zegt: het IOC heeft destijds tegen Rusland gezegd. Jullie krijgen de winterspelen. Maar dan moeten jullie wel iets aan de mensenrechten situatie uh, doen. En hij zegt: uh, hij wil eigenlijk ook van u en de collega's van het IOC uh, weten. of u als uh, uh, Nederlandse Olympisch Comité. al gevraagd heeft aan het IOC. Of Rusland inmiddels wat heeft gedaan om die mensenrechten situatie te verbeteren? Ja, ik heb Dietrich gehoord. Hè. Als ik hem goed hoorde, uh, meen ik zelfs te bespeuren dat hij eigenlijk vindt... dat wij ons rechtstreeks uh, moeten wenden tot de Russische autoriteiten. Dat doen we natuurlijk via het IOC. We hebben de afgelopen maanden natuurlijk continu contact gehad met het IOC. En wat voor ons belangrijk is, en dat weten de verschillende betrokken organisaties ook... dat de veiligheid van onze atleten voorop staat. En die garanties hebben we gekregen. En niet alleen de veiligheid. De atleten kunnen zich ook uiten zoals ze willen. Dat is allemaal geregeld. En dat hebben we nog eens bevestigd gekregen. Niet alleen uh, door de uh, vorm president van het uh, internationaal comité, Jacques Rogge... maar ook uh, de nieuwe uh, de president heeft die verzekering gekregen... van de Russische autoriteiten. En, de, en dat is voor ons genoeg. Ja, maar gaat het vooral over van destijds... Hè, je hebt die hele procedure... nou hoef ik u allemaal niet uit te leggen... Ja, ja, over precies, ja. precies wanneer die steden <laughs> worden aangewezen. Uh, ja. en, en toen is er gezegd van... maar jullie moeten wel ook echt iets doen... aan die mensenrechten situatie. Nou ja, kijk... of. De, zo aan de orde is geweest destijds... daar, daar ben ik zelf niet bij geweest. Wat ik, wat ik wel weet... is dat er natuurlijk aan de voorkant een aantal eisen worden gesteld aan een organiserend land. En in dit geval ook aan Rusland. En het IOC heeft de verzekering gekregen dat aan die eisen wordt voldaan. En dat is voor ons natuurlijk heel erg belangrijk om dat te horen. Wat, wat, wat niet wegneemt, dat ik natuurlijk niet blind ben voor de discussie. Integendeel, ik heb met de Vaste Kamercommissie gesproken over de situatie. En, uh, en ik heb ook het initiatief genomen, ik ook doen, om ook uh, straks in SoCie een expert meeting te organiseren met betrokkenen over de integriteit van de sport. En daar zal het mensenrechtenonderwerp zal daar ook onderdeel van uitmaken. En wie weet en, wat uh, voor kennis kunnen delen die we dan in de toekomst weer opnieuw kunnen inbrengen bij, uh, bij het IOC en bij eventueel organiserende ja, landen. En, en, en moet de regering, de Nederlandse regering, uh, zelf nog iets laten horen over de situatie? Moeten ze daar nog een standpunt over innemen? nemen? Ja, dat, nogmaals, dat ik, uh, kijk, sport en politiek kun je niet echt scheiden, hè, daar ben ik ook nee. helemaal niet van, maar in dit geval vind ik dat echt wel een politieke afweging van, uh, van de dames en heren politici. En uh, we hebben Edith Schippers gehoord, uh, laatst ook, in een van de, uh, van de staten in Letland, waar ze het een en ander over heeft geroepen, waar uh, Dietrich ook aan refereerde. Ja, dat is prima, dat moeten ze vooral doen, maar dat is niet aan de sportkoepel. Hè. Wij zijn ervoor om medailles uh, te halen, daar uh, gaan we ook echt voor zorgen. En uh, we zorgen er ook voor dat onze atleten gewoon in veiligheid kunnen sporten... en zich ook kunnen uiten zoals ze dat willen, hè, ongeacht hun, uh, hun seksuele geaardheid. Nou ja, die verzekering hebben we en voor ons is dat belangrijk... dus dan gaan we er ook succesvolle spelen van maken. Ja, ander onderdeel van de discussie is natuurlijk ook uh, de manier waarop er in Sochi uh, gebouwd is... Gaan we zal ik over praten met de nieuwe voorzitter van het CNV, Maurice uh, Limmen. Uh, heeft u nog een vraag aan hem? Ja, nou, ik ben wel heel erg geïnteresseerd. En misschien kan hij dat wel zeggen. Ik ben wel benieuwd naar de duurzaamheid van, uh, van de accommodaties daar. Ja, want er is natuurlijk voor 40, 50 miljard uh, aan infrastructuur is daar opgetuigd. En ja, lang duurt het nu voordat we uh, ook echt kunnen zien... Uh, dat die legacy, die duurzaamheid ook echt effect heeft. Want uh, ja, dat, dat, dat, uh, dat houdt me wel bezig. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Gaan we hem zo vragen. Ik dank u wel voor het gesprek, meneer Dielissen. Graag gedaan. Dag. Gewerktag, ochtends van 6 tot half 10 en middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journal. She walks, that she's my girl. You can tell by the way she talks, she loses You can see in her eyes no one is her Supergirl, Raymond. Naar Duitsland komen ze. Komt u maar. Het volgende nummertje graag. Nee, geen sporttune. Dan gaan we het gewoon hebben. Het oh, NLS Radio 1 Journaal. Sport. Over Ajax. Ajax speelt in de eerste ronde van de knock-out fase... in de Europa League tegen het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. En ook over AZ. Want AZ neemt het op tegen Slovan Liberits uit Tsjechië. Bleek vanmiddag allemaal bij de loting in Zwitserland. Langs de lijn, collega. En weer van een fantastische woord, Het Theo Komen Award. <laughs> en die nog gefeliciteerd. Dankjewel, Bert. En die um, AZ, Ajax. De enige overgebleven Nederlandse club in Europa. Is het een gunstige loting voor, uh, voor de clubs? Ja hoor, ik denk het wel. Het had uh, allemaal veel zwaarder gekund... tegen een ploeg uit de Premier League of uh, Itali Italiaanse Serie A... of een Spaanse tegenstander. Maar uh, nee hoor, het is een, een gunstige loting. Ja, als Salzburg, daarvan denk je, ja, Oostenrijk... maar dan ga je eens even kijken naar die resultaten. Die hebben alle wedstrijden in de poolfase gewonnen. Ja. Het was wel tegen Esbjerg, Elfsborg en Standaar. Standaar oh ja. is een goede Belgische ploeg... maar die hadden niet zoveel zin in de Europa League, zo leek het. Want die uh, haalden één puntje. Dus die tegenstand was niet al te zwaar. Maar ze hebben inderdaad alles gewonnen. En het is ook geen kleine club, hoor. Want uh, ze zijn sinds 2005 eigendom van Red Bull. Je weet wel, met die vleugeltjes. Mm -hmm. En uh, miljoenen werden er uh, in die club door Red Bull uh, gestopt. Er uh, werden ook grote namen gehaald als trainers. Bijvoorbeeld Koa. Uh, Adriaanse, Huub Stevens en een andere Nederlander... Ricardo Moniz is daar ook trainer geweest. En ook wel aardige voetballers, hoor. David Mendes da Silva, Robin Nelissen, Barry Opdam. Die hebben allemaal voor Salzburg gespeeld in het verleden. Het is een grote club. Ajax een beetje kennen, dan vinden ze zichzelf vast en zeker favoriet. Uh, natuurlijk. Uh, maar in dit geval is het wel, uh, wel terecht. Uh, uh, Frank de Boer heeft gezegd... Uh, we mogen Salzburg niet onderschatten... en we zullen er volle bak tegenaan moeten gaan. Maar... Uh, ik, ik denk ook wel dat Ajax uh, favoriet is hierin. Ajax speelt de eerste wedstrijd thuis. AZ ja. begint in uh, Tsjechië uit. Uh, wat zijn de kansen voor de Alkmaarders? Ja, Slova Liberec, ik heb eens uh, gekeken. Ze staan zesde op de, uh, in, de competitie, in de Tsjechische competitie. Helemaal geen bekende namen. Uh, ik ken er in ieder geval heel weinig uh, spelers van. Maar ik ben ook niet de enige. Want ook AZ-trainer, Dick advocaat, weet heel weinig van Liberec. Niet. Ja, dat ze op de zesde plek staan... 17,8 op Spartak, dus uh, dat is het enige maar van de ploeg zelf. Het voordeel is dat uh, onze scouting twee weken geleden na een wedstrijd is geweest. Dus, uh, en daarnaast hebben we natuurlijk nog genoeg tijd om uh, precies te weten hoe ze spelen. Goed, dat is dik advocaat. Uh, stel nu uh, dat Ajax en AZ uh, doorkomen, want er is meteen ook geloofd voor de volgende ronde. Wat krijgen ze dan? Ja. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal, hoor. Als AZ Librec verslaat, wat ik ook verwacht... dan wacht daarna of Anji, want die spelen tegen het Racing Genk van Mario Been. En Anji was echt een topclub. Misschien weet je het nog wel, ja. miljoenen en miljoenen gingen daarin. Gus Hiddink is daar trainer geweest. Staan nu wel onderaan in Rusland, maar het blijft Rusland en het blijft een goede ploeg. En als Ajax over twee duels wint, dan treft de ploeg daarna of Maccabi Tel Aviv of Basel. Het kan allemaal veel moeilijker, maar Basel heeft bijvoorbeeld... Uh, toch wel een, een sterke ploeg. Dat is ook gebleken in de Champions League. Ja, jij zegt Champions League, maar daar moeten we het natuurlijk ook eventjes over hebben. Want de knock fase van het grootste en meest prestigieuze toernooi in Europa... is ook uh, begonnen. En welke ja. wedstrijden springen er daaruit? Nou, dat is, er zijn wel een paar hele aardige ontmoetingen hoor. Overigens 18 en 19 februari is de Champions League volgende ronde. En 20 februari Europa League. En voor die Champions League, ja, wat dacht je van... Manchester City tegen Barcelona en Arsenal tegen Bayern München. Dat zijn wel de twee lotingen die er echt uh, uitspringen. En dat zijn, uh, uh, ja, smullotingen. Ja, prachtige wedstrijden op het affiche voor volgend jaar allemaal. Dank je wel, Enny, voor dit okay. moment. Per 1 januari uh, hebben, is het verboden om drank te schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Maar lang niet alle gemeenten gaan controleren of kroegbazen, jongeren en supermarkten zich aan de nieuwe wet gaan houden. Daarover straks meer.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 Dit is Radio 1. En op Radio 1 is het half zes. Tijd voor het NOS Journaal met Gert Kluk. Ongeveer een derde van alle gemeenten gaat nog niet meteen per januari in de horeca controleren of de verhoging van de alcoholleeftijd wordt nageleefd. Maar één op de tien gemeenten controleert meteen in de nieuwjaarsnacht en deelt dan ook boetes uit. Vanaf 1 januari mag aan jongeren onder de 18 geen alcohol meer worden verkocht. Maar meer dan de helft van de ondervraagde gemeenten heeft het beleid nog niet klaar.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 De douane op Schiphol heeft 850.000 euro gevonden... in de bagage van een vliegtuigpassagier uit Portugal. De biljetten waren verstopt in de dichtgenaaide zijwanden van actentassen. De man was onderweg naar China. Als een reiziger de EU binnenkomt of verlaat met 10.000 euro of meer aan contanten... moet hij daarvan aangifte doen bij de douane. In het zuiden van Frankrijk hebben 100 agenten vanochtend invallen gedaan... op diverse locaties en 11 departementen. De operatie hield verband met illegaal verwerkt paardenvlees. 21 mensen zijn aangehouden. Het gaat volgens Franse media om paarden... die door de farmaceutische industrie zijn gebruikt voor onderzoek... en om dieren die van manesjes komen. En de Naties hebben 4,7 miljard euro nodig... voor noodhulp aan gevluchte Syriërs. Het is volgens de VN het hoogste bedrag... dat ooit voor een crisissituatie is gevraagd. De miljarden zijn bestemd voor Syriërs... die naar Libanon en Turkije zijn gevlucht... en voor Syriërs die ontheemd zijn in eigen land. En dat zijn de hoofdpunten. Peter kapers het is tijd voor de warme dagen. Bijna wel, ja, want het was vandaag uh, ongebruikelijk zacht. Bijna 13 graden, op sommige plekken zelfs 14 graden. Maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking nu wel verder toe. En vannacht is het al in een groot deel van het land bewolkt. In het westen en het noordwesten valt hier en daar uit die bewolking wat lichte regen. Het blijft ook vannacht wel weer zacht met een minimumtemperatuur van 6 à 7 graden. Morgenochtend dan begint de dag in het noorden met een klein beetje regen. Elders is het wel droog, maar wel met heel erg veel bewolking. Er staat maar weinig wind en de temperatuur die komt uit op zo'n 7 tot 8 graden. Ook de komende dagen dan blijft het uitgesproken zacht... met temperaturen overdag rond de 9 graden. Ook s'nachts blijft het kwik ruim boven nul. In het weekend dan passeert een lage drukgebied met regen. Waarschijnlijk valt de meeste regen op zaterdag. De verkeersinformatie bij de AWB Wijnand, Zwaan. En dat valt nog steeds mee? Ja hoor, die avondspits die stelt niet al te veel voor. Er zijn nu wel wat ongelukken gebeurd. Onder meer op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. De rechterrijstrook is dicht. En dat merk je al vanaf Hoeverlaken, 5 kilometer file. Op de A6 richting Lelystad was ook een aanrijding bij Almere Buiten. Het staat 4 kilometer file. En de A58 van Tilburg naar Breda valt op. Tussen knooppunt sint Annabos en knooppunt Galder 4 kilometer. Door een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. In Zuid-Sudan is een koe maar net voorkomen. Maar in de hoofdstad wordt nog steeds gevochten. Meer details zo dadelijk.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 ...is volgens u de politicus van het jaar 2013. Heeft u al gestemd? Arie. Kiest u Dijsselbloem, Roemer of Wilders? Wat kost dat nou, zo'n space cake? Pechtold of Rutte? Als ik uw haar zie, weet u er meer van dan ik. Ga naar politicusvanhetjaar.nl en breng nu uw stem uit. Wanneer trekken we de agenda? Vanavond al, vanuit Den Haag. De politicus van het jaar, bij één vandaag Mooi feest, Paul. Ja, en je gaat maar één keer met pensioen. En veel vrije tijd, hè. Plannen genoeg, Stanley.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 Inderdaad, iedereen weet van niks. Want niks is de afspraak. Niet roken, niet drinken onder de 18. Ja, misschien weten de gemeenten ook van niks. Want tientallen gemeenten gaan komend jaar vooralsnog niet handhaven... op de verhoging van de alcoholleeftijd. Blijkt uit een rondvraag van de NOS onder bijna de helft van alle gemeenten. Aan de telefoon is Wim van Dalen van de Stichting Alcoholpreventie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u daarvan? Ja, het is wel even schrikken toch. Uh, we hebben goede voorbeelden in Nederland van gemeenten die er hard aan getrokken hebben. Maar als ik nu dat uh, algemene beeld hoor, van gemeenten die uh, aan de ene kant uh, jarenlang gevraagd hebben om uh, bijvoorbeeld die 18 jaar, uh -huh. en daar hebben de gemeenten nadrukkelijk voor gepleit, maar dan toch niet de zaak heel serieus oppakken. Dat is toch wel even schrikker. Ja. Mag ik even de cijfers erbij pakken? Want ongeveer een derde van de gemeenten zegt in de eerste helft van 2014... met de controles te beginnen. Anderen zeggen, we controleren helemaal niet. En die gemeenten vinden het namelijk de verantwoordelijkheid van ouders, jongeren... en ook de horeca om zich aan de wet te houden. Wat zegt u daarop? Ja, dat laatste, dat is dus gewoon ook bezijdig de waarheid. In die zin verwacht daar weinig van. He, van het idee dat ouders en kinderen en de horeca de zaakjes op orde zullen hebben... Nou, de horeca is natuurlijk de organisatie die het formeel moet doen, die echt die wet moet naleven. Dat is, uh, dat is hun uh, positie gewoon. Daar kunnen ze ook op gepakt worden, zeg maar. En als een burgemeester het vertrouwen geeft aan uh, bijvoorbeeld de horeca. Nou, als ik daarnaast zet de data over de naleving. We hebben veel onderzoek gedaan naar uh, de horeca, doen zij hun plicht. Ja. Dan blijkt dat nog, nog niet eens één op de vier horeca ondernemingen zich eh, tot nu toe goed aan die leeftijdsgrenzen houden. Ja, dus daar moet je het niet van hebben. Maar dan zie je ook dus verschillen tussen de gemeenten. Hoe, hoe kan dat dan? Dat de ene gemeente daar veel strenger is, in is... en, en het minder een probleem vindt dan de andere gemeente? Ja, het is het gevolg natuurlijk van de decentralisatie... die de politiek ook gewild heeft. Ze hebben het voor een deel het probleem ook echt uh, ja, letterlijk uh, over de schutting gegooid. Uh, deels met te weinig middelen... Maar je ziet toch dat de gemeenten het heel verschillend oppakken. Er zijn uh, regio's die het goed voor elkaar hebben. Daar zie je ook vaak dat ze een OCO-project hebben met een coördinator die er bovenop zit. En je hebt gemeenten die, ja, die zelfs beweren dat het probleem allemaal niet zo groot is. Dus ja, het is het, aan de ene kant is het natuurlijk ook uh, het is... vrijheid, blijheid in die zin. Het beleid, het je kan ook zeggen, kant. het is uh, politieke wil of politieke onwil. Ja, de, de houding van de burgemeester. Heel bepalend. Je, zet, je ziet burgemeesters die er serieus bovenop zitten. Rotterdam is een voorbeeld. De Gelderse Vallei is een voorbeeld waar ze er bovenop zitten. Maar je hoort ook gemeentes af en toe uh, in de pers die zeggen... ach, het probleem is zo groot nog niet. We lossen dat wel op met een beetje voorlichting. Ja, maar, dat het ook, uh, maar nu moeten de gemeenten het gaan doen. Hè? En hiervoor deed de Voedsel- en Warenautoriteit uh, de controle. Ging dat trouwens uh, toen beter... toen de Voedsel- en Warenautoriteit ja, nog in charge was? Ja, kwalitatief ging het goed. Alleen de... Zeg maar het aantal inspecteurs, het aantal toezichthouders was ook de laatste jaren heel laag. Dat ook door de bezuinigingen bij de VVA zag je ook dat de, zeg maar de intensiteit uh, erg terugliep waardoor uh, ja, veel gemeenten ook niet meer het idee hadden... überhaupt dat er gecontroleerd werd. Ja. En dat heeft hen natuurlijk ook toegeleid. Soms tot een uh, beetje een ontspannen houding van... nou is de VDA niet zo hard geliep, waarom zouden wij, zullen wij dan wel? Maar goed, dat moeten ze dus nu, want uh, dat staat nu uh, in de wet. Mag ik afsluiten met een beetje flauwe uh, uh, vraag... van is het glas half vol of is het uh, uh, glas half leeg? Nee, het is half leeg, want uh, er wordt heel veel geïnvesteerd... en wij zullen er ook flink uh, aan trekken. Dus ik denk dat het uiteindelijk... Uh, uh, Uiteindelijk beter gaat. Dus ik moet eigenlijk zeggen, het is half vol. <laughs> Toch half vol. Meneer Van Dalen, ja. ik dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan. Dan gaan we naar Zuid-Soedan, want in Zuid-Soedan wordt gevochten in de hoofdstad Juba. Volgens de president gaat het om een poging om een staatsgreep te plegen, maar die is tot nu toe vereideld. Een paar honderd inwoners van Juba zijn gevlucht en er zijn berichten over gewonden en mogelijk zelfs doden. Anna Haaksman de Koster, die werkt voor Radio Tamazuts in Juba, ze is nu aan de lijn. Mevrouw Haaksman de Koster, wat heeft u gemerkt van de gevechten die gisteravond zijn begonnen? We hebben vooral schoten geholpen. Uh, het begon rond een uur of tien. Maar wij hoorden het in onze buurt vanaf een uur of twee. En om, om tussen zes en zeven begon het weer heel heftig. Daarna konden wij onze huizen niet uit. We dus stonden militair op de straat die ons terugstuurden. Maar later ben ik toch naar kantoor kunnen gaan. Is een beetje duidelijk wie er tegen wie vecht? Er wordt gezegd dat twee facties zijn binnen het leger, binnen de FPLE. Die in gevecht met elkaar zijn geraakt. Aanhangers van, van de ex vicepresident president Riek Machar en aanhangers van de president Salva uh, Dat zijn twee verschillende tribale groepen, maar ook uh, politiek uh, en historisch zijn ze gespleten. Want wat is het conflict? Politiek-historisch zegt u: zijn ze gespleten. In welke opzichten verschillen ze van elkaar? Salva wilde altijd onafhankelijk worden, terwijl uh, Riek Machar meer was voor eenheid met Saddam. Hetzelfde hier is in Dinka en uh, Reknochar is in Minnesota. Maar ook tijdens de oorlog vochten ze ook met elkaar. En daar gaat dus het conflict nu uh, over. Heeft u een beetje een beeld van hoeveel mensen er gewond zijn geraakt? We hebben de hele dag contact gehad met onze uh, journalisten in het veld, dus in, niet in het veld, in, in de stad. Goede rapporten hebben we niet. We weten alleen maar waar geschoten is. En uh, incidenteel horen we waar mensen gewond zijn geraakt of gedood zijn. We hebben ook één collega die naar uh, het ziekenhuis is gegaan. Hij moet nog parkeren, maar toen ik hem belde... zei hij, het is verschrikkelijk, verschrikkelijk. En meer wilde, kon ik op dat moment niet zeggen. Maar uh, ik hoorde dat er toch zeker... tientallen gewonden liggen en een aantal doden. Is dit nou een conflict... Een, uh, een, een, een conflict wat in de lucht hing... en wat eigenlijk logisch is dat het op uitbarst, uh, tot uitbarsten is gekomen? Nou, het het kwam voor ons toch als een verrassing. We wisten wel dat, uh, dat er een uh, National Liberation Council was gehouden deze afgelopen dagen... ...en dat het niet helemaal goed ging. Uh, er was sprake van, een, uh, verschil van mening, uh, een groot verschil van mening tussen de verschillende politieke leiders... ...maar dat het zou uitdraaien op gevechten, dat hadden we, hadden we niet verwacht... ...want in eerste instantie werd er nog een rally aangekondigd en toen later zei de ex vicepresident president nee, ik ga toch eerst nog praten. Gisteravond heeft hij nog een persconferentie gegeven... waarin hij helemaal niet aangaf dat, uh, dat hij zou gaan vechten. Dus ja, het komt als een verrassing. Ja, maar als het een tribaal conflict is, een tribaal probleem... ja dan uh, kan je je hart wel vasthouden. Ja, we, we zijn ook uh, bang dat er, dat er natuurlijk nog veel meer gaat gebeuren. Uh, volgens de president was het een koep... En uh, de ex-vise-president zou dat geleid hebben. Hij zegt ook, uh, de ex-vise-president is opgepakt en, en we hebben het nu allemaal onder controle. Maar gedurende de hele dag na deze persconferentie hebben we nog steeds schoten gehoord. Dus eigenlijk de laatste schoten die, die ik heb gehoord zijn een paar minuten terug uh, bij het ziekenhuis. Kortom, uh, het conflict krijgt nog wel een vervolg. Ik dank u wel dat u uh, ja. uw verhaal heeft gedaan bij ons ja. hier op Radio 1. Mevrouw Haaksman de Koster. Oké, okay, graag gedaan. En dit is de nieuwe titelsong van de nieuwe film van Sylvia Witteman van Velsen. En dan de verkeersinformatie op maandagavond. En het valt mee. Is daar een soort verklaring voor, Wijnand? Nou ja, het is toch de, de kerstvakantie die aanstaande is... waardoor het, het toch relatief veel al? mensen vrij hebben. Ja, toch wel. Toch nee, wel. Okay. Ja. Het is niet anders. Er zijn nu wel wat ongelukken gebeurd. hoor. Dus het beeld ziet er iets minder rooskleurig uit dan een half uur geleden. Onder meer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Born. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn daar twee rijstroken dicht. We hadden ook al de aanrijding op de A6 vanuit Muiden. Die veroorzaakt nog vier kilometer file bij almere Born. Buiten, 4 kilometer file. En de A58 valt op van Tilburg naar Breda. Voorknopend Galder, 7 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7, het NOS Radio 1 journaal. Het CNV, de op één na grootste vakcentrale van Nederland... heeft een nieuwe voorzitter, Maurice Limmen. Limmen was al een aantal jaren de vicevoorzitter... en hij volgt Jaap Smit op, die wordt, misschien heeft u dat al gehoord... commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Hij is aan de lijn. Gefeliciteerd, meneer Limmen. Nou, dank u wel. Ja, had u tegenkandidaat of was u de enige kandidaat? Nee, en naar was ik begrijp was ik de enige kandidaat. Dus nou ja, eh, als je één kandidaat hebt en hij wordt gekozen, dan, eh, dan loopt dat zo. Hè? Ja. Is het zo'n moeilijke functie? Waren er geen andere mensen voor geïnteresseerd of bent u zo goed? <laughs> nou, dat, dat, dat, dat laatste, dat moeten dan vooral andere mensen zeggen. Nou, ik denk dat het in ieder geval belangrijk is dat er ook vanuit het CNV op dit moment uh, wel wat kan worden gedacht. Ook vanuit de continuïteit. We zijn bezig met een aantal hele ingrijpende processen. Ook in de samenwerking met een paar andere organisaties. Dus ik denk dat het uh, uh, om die reden ook wel belangrijk werd geacht. Dat er wat kennis van uh, de situatie van dit moment aanwezig was. Ja, gaat, het, gaat er veel veranderen ten opzichte van de periode of het bewind, hoe je het noemen wil, van uw voorganger? Nou kijk, um, het is uh, ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Um, en Jaap Smit is Jaap Smit en ik ben weer iemand anders. Um, maar we opereren natuurlijk wel vanuit een continuïteit van, van ideeën. En um, u kent het CNV als een beweging die ook op een constructieve manier probeert... om belangen te behartigen voor werknemers. Nou, dat, dat proberen we ook te doen in de toekomst. Zij het dat de toekomst wel op, dat, op, op die punten op, uh, nogal uitdagend. is. De CNV is een vakcentrale. Dat betekent dat er allerlei andere bonden als het ware bij aangesloten zijn. Die allemaal op dezelfde noemen. Uh, het CNV zijn. Uh, ja. Blijft het CNV? Het CNV? Oftewel, uh, ja, of volgend jaar als we met elkaar praten, zijn al die bonden dan ook nog gewoon lid van die grote vakcentrale? Nou kijk, het CNV is hoe dan ook een organisatie die in verandering is. Wij spreken bijvoorbeeld met. Uh, de Unie en uh, de vakcentrale van onafhankelijke vakbonden. Uh, dus dat betekent dat wij op zoek zijn naar samenwerking. We spreken ook met andere organisaties. Dus de vraag of het CNV er over een jaar nog hetzelfde uitziet zoals nu. Uh, ik verwacht van niet. En over twee jaar kon dat nog wel eens uh, fundamenteeler gaan verschillen. En dat heeft te maken met het feit dat er op dit moment ook een herschikking plaatsvindt op de Nederlandse arbeidsmarkt. En dat merk je ook uh, uh, in vakbondsland. Ja, dat betekent dat het CNV kleiner wordt, groter wordt. Wat, wat, wat is uw verwachting? Het idee is dat het CNV groter gaat worden. En, uh, we zullen kijken hoe die gesprekken verder gaan verlopen. Maar kijk, de positie van het CNV heeft niet alleen maar te maken met, met getal. Het heeft ook te maken met het feit dat we een onderscheidend geluid hebben. En dat wij eigenlijk op alle niveaus, wat dat betreft ook, laten zien dat het ook mogelijk is om op een constructieve manier eh, nou ja, tot resultaten te komen. En wat dat onderscheidend geluid betreft, is dat vooral een onderscheidend geluid van het oudere deel van Nederland, oftewel vergrijst u ook, of heeft u er juist heel veel jongeren bij? Nou, dat is heel verschillend. Um, er zijn bonden, uh, zoals bijvoorbeeld onze onder, uh, onderwijsbond, waar ook een heel veel jongere mensen nu op dit moment lid worden. Uh, in, in andere sectoren is onze weer is onze wat ouder. Maar uh, wat ons verenigt eigenlijk over alle bonden van het CNV, dat is dat, dat we het met elkaar belangrijk vinden, dat we ook jongere generaties uh, interesseren voor, va voor vakbondswerk, omdat wij ook vanuit onze oprichting een organisatie zijn voor alle generaties. Nou, het is dus evident nee. dat als je um, uh, een wat oudere achterban hebt, dat je ervoor moet zorgen dat je meer jongeren erbij krijgt. En er zijn we en dan uh, meteen gewoon werk aan de winkel, want uh, we vragen vandaag ook uh, aan allerlei mensen wat ze vinden van Sochi, uh, of we daar naartoe moeten, of de Nederlandse politiek daar zijn gezicht moet uh, laten zien. Wat vindt u als uh, beoogde nieuw voorzitter van het CNV? Nou ja kijk Ik geloof altijd dat we goed is schoenmaker zich bij zijn leeftijd houdt. Uh, dus dat betekent dat we prima gaan over zaken voor wat betreft werk en inkomen. Maar ik kan wel zeggen dat uh, wij als CNV het belangrijk vinden... dat er voor werknemers goede werkomstandigheden zijn... en dat ze op een nette manier worden behandeld. En onze opvattingen erover die eindigen niet bij de Nederlandse grens. Hmm. Dus uh, laat ik dat nog maar meegeven aan de politie in Den Haag. En laten ze we moeten we er goed de op letten, dat, om... dat is het eigenlijk. Ja, er was ja. ook een speciale vraag nog uh, uh, aan u van Gerard Dielissen van NOC uh, NSF. Die zei van, uh, kunt u op een of andere manier meten of die duurzaamheid van die accommodaties, he, zijn ook bouwvakkers... Uh, of die uh, ja, gegarandeerd is. Nou, meten, het, het meten van, duurzaam, van de duurzaamheid van dat soort faciliteiten, daar hebben we in Nederland in ieder geval allerlei systemen voor om te kijken of dat uh, nette werkplekken zijn. Hoe dat uh, werkt in Rusland, daar uh, moet ik u even het antwoord op schuldig blijven, maar in ieder geval weet ik dat er ook internationale normen bestaan die uh, wat dat betreft uh, overal aan de dag gelegd kunnen worden. Ja, je krijgt de meest verrassende vragen als je voorzitter ja. bent van het CV. Ja, Meneer wel. Lim, ik dank u wel voor het gesprek. Oké, okay, dank wel hoor. We gaan, we gaan naar, naar Belgrado, al. Uh, want daar wordt het WK-handbal uh, gespeeld. Zo beginnen de achtste finales. Nederland komt daarin uit tegen Brazilië. Richard van der Maarden is daar in uh, zo te horen, een sfeersvolle hal. Richard, wat staat ons te wachten? Ja, ik denk een hele zware wedstrijd voor Nederland. Want Brazilië heeft in de vorige pool. In de andere pool, alle wedstrijden gewonnen en is daar dus eerste geworden. Nederland eindigde in zijn pool als vierde. Verloor al drie maal, maar dat gebeurde wel tegen hele sterke handballanden. Zuid-Korea, Frankrijk. Europees kampioen Montenegro. En nu moet het dan gebeuren in de achtste finales. En je had het al even over het geluid. Over deze hal. Het is een imposante arena. Waar 22.000 toeschouwers in kunnen hier in Belgrado. Ze zijn er bij lange na niet. Als ik om mij heen kijk zie ik wel natuurlijk een klein plukje Nederlanders. Want die zijn er eigenlijk altijd als Oranje speelt. In die opvallende fel oranje kleuren zitten ze hier vlakbij mij. En ze juichen op dit moment, ze schreeuwen en ze klappen. Want de Nederlandse meiden staan nu op de vloer. En ze worden voorgesteld aan het publiek. Het publiek dat er dus nauwelijks is. Ook een aantal Brazilianen, een stuk of 12, 13 telker ik er in het groen geel. Ja, dat geeft allemaal wel een, een apart beeld natuurlijk in zo'n hele, hele grote hal. Maar dit is de wedstrijd waar Nederland moet pieken. Dit is de wedstrijd waar het echt om gaat. Hier hebben ze hun zinnen op gezet. Doorkomen in de achtste finales en dan de kwartfinales bereiken. Nederland is fit. De hele selectie is uh, compleet. En om uh, zes uur gaat het spektakel hier beginnen. En het belooft een, uh, een heet potje te worden <lacht> tussen Nederland en Brazilië. Ja, we horen jouw verslag zo. Even dus vooraf nog, welke namen moeten we opletten? Wie gaan we horen en wie zijn belangrijk? Ja, het is echt een teamsport, handbal. En het uh, grote kenmerk van dit Oranje is ook dat ze het als een hecht collectief doen. Maar ik zal je er toch een paar namen uh, dan, uh, voor je uitlichten. Lois Abbing, dat is een, uh, een schutter in de tweede lijn, die kan heel hard schieten. Daar moet je op letten. Groot, Nieke Groot, de speelverdeelster is een hele goede handbalster. En laten we hopen, want dat is in het handbal heel belangrijk, dat ook de kiepster het vanavond goed doet. Marieke van der Wal, 34 jaar, de oudste van het hele stel. Als zij een paar extra ballen stopt, dan kan het maar zo een sensatie worden vanavond in de achtste finales tegen Brazilië. De handleiding voor het verslag zo duidelijk na 6 uur. Dankjewel, Richard. Het NOS Radio 1 Journal Mediaoverzicht. Overzicht. Hey, Wouter Brun. Ja, we beginnen maar eens met een citaat vandaag. Alles lijkt erop dat er enkele mannen hebben gezeten... met een normbesef van 0,0%. Dat is volgens RTV Noord-Holland de harde conclusie... van commissaris van de Koningin Remkes... over twee voormalige provinciebestuurders. Provinciale staten debatteren over de handel en wandel... van de veroordeelde ex-gedeputeerde Hoijmaijers. En over die andere provinciebestuurder in opspraak... de inmiddels overleden GroenLinks'er Albert Moens. Moens liet zich betalen door een energiebedrijf... terwijl hij ook nog gedeputeerde was. Remkes heeft er geen goed woord voor over... Tegen Leugens is geen kruid gewassen, zegt hij tijdens het debat. Prachtige foto's op de site van Omroep West van het oldtimer-protest in Den Haag. Onder andere met deze auto. Dit is een, een Mercedes-Benz 508, diesel, uit 81. En uh, ja, het is gewoon een geweldige bak. Ja, ik moet altijd even kijken als ik zo'n oldtimers zie rijden. Maar als je dat nu vandaag in Den Haag deed, dan bleef je kijken. Want er deden honderden auto's mee. Het waren er zelfs zoveel dat een noodverordening van kracht werd. En dat de politie de oldtimers naar het Malieveld dirigeerde. over het ministerie van Financiën, dat is wel pikant. Want oldtimer-eigenaren moeten voortaan wegenbelasting betalen... totdat de, tot de auto 40 jaar oud is. En dan wordt het wel een heel dure hobby. We rijden om goede doelen ritten, gehandicapte ritten. Dat, dat, dat kan allemaal niet meer. Dus daar hangt veel meer aan vast. Ja, dat waren die prachtige auto's. Gaan we nu naar de bus, naar de Nix Express. Want zo heet de bus die jongeren naar een Belgische discotheek gaat brengen. Als ze vanaf 1 januari in Nederland geen alcohol meer mogen kopen. Er komen 40 opstapplaatsen voor de zuipbus. Een van de initiatiefnemers zegt tegen L1 dat het idee, hoe kan het ook anders, in de kroeg is ontstaan. Toen kwamen we al snel op het idee, om, dan zouden wij waarschijnlijk naar België of Duitsland op stap gaan. En toen dachten we, ja, misschien is het wel een goed idee om dit voor uh, andere jongeren te regelen. Want de andere optie die wij zagen was, dan, dan mocht het thuis zitten of op straat hangen, een van de twee. Ja, die bus die gaat naar een disco in het Belgische Bree. En wat kan de Belgische politie daaraan doen? Vroeg Omroep Brabant zich af. In het kader van de campagne die loopt is het antwoord heel makkelijk, helemaal niks. We hebben in dit land geen enkele wettelijke basis om aan de grens een busgang te onderscheppen die op weg is naar een discotheek. Dus dat is perfect legaal. Dat is trouwens niet helemaal waar, zegt de politiechef Van Bree. Het wordt natuurlijk een ander verhaal als er calamiteiten gaan gebeuren met dronken jongeren. Onze burgemeester zal niet aarzelen om in geval van ernstige calamiteiten. om de bewuste discotheek voor een postje een sluitingsverbod op te leggen. Slecht nieuws voor de luchthavens in de grensgebieden. Maastricht-Aken Airport was tot nu toe een thuisbasis van Ryanair... maar de Ierse maatschappij heeft die basis op, schrijft onder andere nu.nl. maatschappij blijft wel vliegen op Maastricht, maar waarschijnlijk een stuk minder vaak. Bovendien vliegt Ryanair niet meer naar groningen Eelde Airport. En dat is niet de enige domper voor het vliegveld in Noord-Nederland. Ook Transavia vliegt vanaf de zomer een stuk minder vaak op Groningen. Ja, en RTV Noord-verslaggever verslag Goos de Boer, die weet waarom. De reden die wordt opgegeven is dat OAT failliet is. Dat vanaf die kant kwamen er nogal wat charters. Althans, daar werd veel geboekt. En nu dat weg is, denkt Transavia ja, dat het einde oefening is. Met andere woorden, dat er minder reizigers komen. Goed, dat was Goos de Boer van RTV Noord. Dankjewel, wel, Dat was het mediaoverzicht van vandaag, maandag 16 december. We hebben nog veel meer nieuws en dat komt goed uit... want eerst krijgt u het NOS Journaal en daarna het Radio 1 Journaal. Tot zo. Argos gaat verhuizen. Vanaf 1 januari niet meer elke zaterdag om kwart over 12... maar het wordt aan vanaf twee uur middags.